Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Griekse regeringspartij pakket bezuinigingen in ruil voor een nieuwe miljardensteun door Europa en het Internationaal Monetair Fonds. Dat heeft ECB-president Draghi gezegd. Griekenland heeft voor 20 maart nieuwe miljarden nodig, want dan moet het schulden aflossen. Zonder dat geld dreigt het land failliet te gaan. De Europese Commissie, het IMF en de banken onderhandelen al weken over extra hervormingen en bezuinigingen en een forse kwijtschelding van schulden. In Griekenland zelf stuit de zwaardere eisen op stakingen en moeizame onderhandelingen met de oppositiepartijen. Het aantal bedrijven waar het Schmallenberg-virus is aangetoond is opnieuw gestegen. Volgens staatssecretaris Bleker heerst het virus inmiddels op 96 bedrijven. Twee weken geleden stond de teller nog op 76. De ziekte leidt tot misvormde en dode dieren. Volgens Bleker is de kans dat mensen besmet raken klein... Er is inmiddels een test om het virus bij mensen vast te stellen. Het RIVM werkt aan een plan om grote groepen te testen om te kijken of mensen wel of niet geïnfecteerd kunnen raken. FC Emmen blijft bestaan. Er zijn tien sponsors gevonden die elk 50.000 euro willen investeren in de voetbalclub. Dat geld is nodig om openstaande schulden af te lossen. Tot vanmiddag was nog onzeker of de club uit de Jubilair League gered zou kunnen worden. Nu het geld binnen is moet de KVB nog groen licht geven.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 Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Er staan op dit moment geen files Er zijn vandaag wel aangekondigde snelheidscontroles op de A6 tussen Muidenbergen en Almere en op de A7 Groningen-Duitse grens. Tot zover de verkeersinfo. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je.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 De dames voor u hebben het alvast gezwaard, dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En de steen... Als toen ik heel nog had, het gouden goud maar klein, dit had die... Dat kan geen kwaad, dit is mijn hart, mijn houden hart, de dames voor u hebben het al vastgezwaard, dus wees maar lief, het kan geen kwaad.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 www.zfmzandvoort.nl